Jeroen van Kamp met het CNR Journaal. Een reddingsteam heeft het lichaam van een van de twee vermiste Nederlandse polreizigers gevonden. Om welke van de twee het gaat is nog niet bekend, zegt een woordvoerder van de expeditie. Het reddingsteam arriveerde gisteren op de plek in het noorden van Canada waar de spullen van de mannen lagen. Daar wisten ze dus het stoffelijk overschot van een van hen te bergen. Er werd al vanuitgegaan dat de twee in het ijskoude water waren omgekomen. Maar Cornelissen en Philip de Roo werden sinds eind april vermist. Bijna twee weken na de aardbeving in Nepal heeft Nederland bijna 19 miljoen euro gedoneerd aan Giro 555 voor hulp aan de slachtoffers. De actieweek die op 1 mei begon is nu ten einde. Het rekeningnummer van Giro 555 blijft ook de komende tijd open voor Nepal. Veel mensen hebben zelf acties opgezet om geld op te halen en veel bedrijven verdubbelden het bedrag dat hun medewerkers storten. Een ex-ambtenaar van het Amerikaanse ministerie van Energie en van een commissie die betrokken is bij nucleaire regelgeving zou geheimen over atoomwapens hebben willen stelen en verkopen. De man werd een paar jaar geleden ontslagen en verhuisde toen naar de Filipijnen. Daar bood hij atoomgeheimen te koop aan bij een ambassade, vermoedelijk die van China. De man liep tegen de lamp toen de mensen aan wie hij die gegevens wilde verkopen van de FBI bleken te zijn. De Amerikaanse president Obama heeft vandaag een bezoek gebracht aan South Dakota en heeft daarmee alle 50 staten bezocht tijdens zijn ambtstermijn. Obama is pas de vierde president die het lukt de hele lijst af te werken. Eerder bezochten Richard Nixon, Bill Clinton en George Bush senior alle staten tijdens hun presidentschap. In South Dakota zei Obama dat hij het beste voor het laatst had bewaard. Het weer, ook morgen is het een groot deel van de dag bewolkt en valt er af en toe een bui. Maar de zon breekt ook geregeld door. Het wordt smiddags 13 tot 18 graden. Zondag blijft het droog en staat er minder wind. De zon schijnt dan een groot deel van de dag. Het wordt dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live.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 Yeah, they're invincible And she's just in the background And she says is going through